12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Inflatie-eurolanden onverwacht sterk gestegen. Donner wil dat provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland fuseren. Een openbare boetedoening na seksueel misbruik, zegt Protestantse Kerk. Zonnig en warm. In het binnenland kan het 25 graden worden vandaag. Aan zee een paar graden lager. In het weekend blijft dat zo. Veel zon en zo'n 23 graden. Al kan er soms wat sluierbewolking voorbij trekken. Na het weekend dan volgt echt herfstweer met lage temperaturen en buien. De inflatie in landen met de euro is in september onverwacht sterk gestegen naar 3 In augustus stond de inflatie nog op 2,5 En deskundigen gingen uit van een verdere daling... Maar eergisteren maakte Duitsland al een hoger inflatiecijfer bekend. De oplopende inflatie kan betekenen dat de Europese Centrale Bank... voorlopig afziet van een renteverlaging. De werkloosheidscijfer in de eurozone is gelijk gebleven op 10%. Opnieuw is Oostenrijk het land met de laagste werkloosheid... direct gevolgd door Nederland met 4,4%. En in Griekenland steeg de werkloosheid het hardst. In Spanje blijft de werkloosheid het hoogst. Ruim 21% daar. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland moeten samen één provincie worden. Dat wil minister Donner en hij bespreekt zijn plannen vandaag in de ministerraad in Den Haag. Mark Witteman, PvdA-gedeputeerde van de provincie Flevoland. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Witteman, waar komt het provinciehuis? Uh, weet ik niet, maar vind ik ook niet zo interessant eigenlijk op het ogenblik... Uh, want uh, als er Flevoland ligt, dan uh, zitten we niet te wachten op een fusie dat als deze. Nee, u, u, u uh, zegt, meneer Donner, die kan het wel zeggen, maar wij doen niet mee? Ja, nou, wij uh, vinden onze zelfstandigheid van belang. Dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat in Flevoland een uh, provincie is die dicht bij de inwoners staat. Wij uh, uh, uh, zien ook dat bestuurlijke drukte in die provincie eigenlijk niet aanwezig is. Eén uh, provincie, zes gemeenten. Dat werkt heel goed samen. Het hoeft helemaal niet, en zegt zo, u, wat Flevoland betreft. De in de Randstad uh, betekent volgens mij voor Flevoland dat het allemaal veel ingewikkelder wordt. En dat er veel meer bestuurlijke drukte komt. Maar nou, zolang uh, dat ook niet is aangetoond, houden we graag dat standpunt. Nou, heeft u eerder met Noord-Holland en Utrecht uh, ja, met z'n drieën onderzocht in hoeverre het, uh, het zou kunnen hè, om één uh, ja. provincie te worden. Wat, wat, wat is daar uitgekomen? hebben we niet onderzocht. We hebben gekeken op welke manier wij goed met elkaar kunnen samenwerken, door samen onze inkoop te regelen, samen onze automatiseringssystemen te organiseren. En daar blijkt uit dat je dat veel beter samen kunt doen, dat dat ook wel geld oplevert. Mm -hmm. Maar onderzoek naar, zeg maar, hoe kun je bestuurlijk uh, samen gaan, dat hebben wij nooit gedaan. En daarvan hebben we gezegd, van nou ja, als het kabinet is, wil onderzoek wat de effecten van zijn, dan kunnen ze dat gewoon doen. Maar daar mm -hmm. gaan we ook zelf geen opdracht voor uh, gegeven, nou, aangeven. Dat hebben ze nu kennelijk gedaan. En dan zegt uh, Donner, uh, die drie zouden best Best, best samen kunnen. Ja, uh, u kunt er geen zin in hebben en zeggen: van ja, het is bestuurlijk niet erg nodig. Er moet bezuinigd worden. Dus ja, ja. Uh, niet gek dat je toch kijkt, uh, hoe kan het uh, goedkoper dat ambtelijk apparaat uh, van in dit geval drie provincies? Ja, nou, uh, wat mij betreft, zie ik ook niet dat dat goedkoper wordt door die opschaling te doen. Je ziet dat hele grote provincies vaak. Uh, ...juist ook hele hoge kosten hebben als het gaat om ambtelijke organisatie. Dus ook op dat punt is er geen enkele aanwijzing om te zeggen... ...daar wordt het goedkoper door. Integendeel. Hmm. Okay. Het is natuurlijk wel boeiend dat het kabinet vindt dat je een uh, fusie in kunt zetten... Voor, uh, ...voor drie provincies in deze omvang. Terwijl er uh, talrijke uh, gemeentelijke herindelingen zijn die al jarenlang slepen... ...omdat het kabinet daar niet op kan ja, doorzetten. Maar uiteindelijk ah, bij ik... zo'n herindeling blijkt dat veel dingen toch veel efficiënter kunnen. Dat moet toch met drie provincies dan ook zo zijn? aangegeven dat al die herindeling ook niet altijd leiden tot verbetering en een betere services. Maar in veel de, gevallen de, toch wel, hè? Nou, dat, dat is, dat, daar is nog veel discussie over of dat werkelijk zo is. In ieder geval voor Flevoland, hè, als eh, een provincie die net 25 jaar bestaat... en juist is neergezet om eh, te zorgen dat ze bij haar inwoners staan... zien we daar die voordelen nog niet van in. Eh. Meneer Witteman, PvdA-gedeputeerde van de provincie Flevoland, dank u wel. Hij heeft er voorlopig niet veel zin in om samen te gaan met Noord-Holland en Utrecht. We hebben gebeld met die andere provincies. Noord-Holland wil nog niet reageren. En de provincie Utrecht ziet voorlopig meer in een nauwere bestuurlijke samenwerking. De protestantse kerk wordt strenger voor daders van seksueel misbruik. Voortaan zullen ze publiekelijk boete moeten doen. Zo kondigde de secretaris plezier aan in het televisieprogramma De Vijfde Dag van de EO. In het verleden is volgens plezier vooral gekeken... hoe schandalen makkelijk en goedkoop konden worden opgelost. Nu wordt het slachtoffer van seksueel misbruik centraal gezet. Kerkelijke ambtsdragers van wie vaststaat dat ze in de fout zijn gegaan moet in de toekomst in een openbare verklaring aan slachtoffers, kerkeraad en de kerkelijke gemeente spijt betuigen. Dit is het NOS-journaal met Doorald Meegens. In Jemen daar is de leider, een leider van Al-Qaeda, Anwar al-Awlaki, gedood. De in Amerika geboren geestelijke kwam vermoedelijk om bij een Amerikaanse raketaanval. De jemenitische regering zegt dat die aanval gericht was op een konvooi met terreinwagens. Onduidelijk is nog of Aulaki inderdaad in dat konvooi uh, zat. Hij zou hebben meegewerkt aan de beraming van een aanslag op een vlucht van Amsterdam naar Detroit tijdens de kerst van 2009. En in de Verenigde Staten wordt hij verdacht van het coördineren van verschillende pogingen tot aanslagen. In Jemen heeft hij vastgezeten voor het aanzetten tot moord op buitenlanders. En sinds 2007 zat Aulaki ondergedoken in Jemen. Dan Wenen, de politie daar, heeft twee mannen opgepakt... die ervan worden verdacht dat ze de afgelopen weken... als sluipschutter op voorbijgangers hebben geschoten. 21 mensen zijn daarbij geraakt. Correspondent Wouter Meijer. Ja, Wouter, wie zijn dat, die twee? Het zijn twee jonge mannen, allebei 20 jaar oud. De politie is op het spoor gekomen via de auto van de een. Er waren tips uit de bevolking, er was ook geld uitgeloofd voor tips. Dus er kwamen er heel veel. Toen kwam men uit op een bepaald type auto. Dat is men gaan onderzoeken en kwam toen uit inderdaad bij een jongen... die daarin gereden, dat was de auto van zijn moeder overigens. En hij bekende toen dat zijn kameraad, de jongen die met hem meerijdt... dat dat degene was die geschoten heeft. Er zijn 21 gevallen bekend in verschillende buurten in Wenen... waarop mensen is geschoten althans 21 mensen die daardoor gewond zijn geraakt, uh, nooit heel ernstig. Maar het is natuurlijk toch iets wat erve mensen schrik aan heeft gejaagd... dat er dat soort dingen gebeuren in de stad. Ja, ja. wat voor wapens gebruiken ze Want alleen mensen gewond zeggen, je, voor hetzelfde geld. Dat er veel erger dingen kunnen gebeuren. Ze, ze hadden een luchtdrukpistool en daar kwamen kogeltjes uit... van het kaliber 4,5 mm, die in Oostenrijk diaboloos worden genoemd. Ja. misschien Mo In Nederland ook wel, maar dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik. Ja. Is, is er iets duidelijk van een motief? Nee, daar hebben ze niks over gezegd. Er is een eerste verhoor geweest. Ze zijn gisteren opgepakt. En bij het eerste verhoor wilden ze daar niets over kwijt, over hun motief. Er is kennelijk willekeurig op mensen geschoten. Er zijn ook in de Oostenrijkse kranten kaartjes van Wenen verschenen... met sterretjes waar het dan plaatsvindt. Ook daar is helemaal geen patronen te ontdekken. Dus blijkbaar hebben ze willekeurig her en der op mensen geschoten... en tot nu toe dus ook geen duidelijk motief gegeven. Oké, okay, maar ze zijn nu van de straat. Wouter Meijer, dank voor de derde keer in de jaartijd maakt de gemeente Rotterdam bezuinigingen bekend. De teller staat nu op 532 miljoen euro. Daarmee is de stad koploper in Nederland. Hendrik Willem-Hofs spreekt met de wethouder Financiën van Rotterdam, Kriens. Vorig jaar rond deze tijd maakt u bekend dat er 250 miljoen bezuinigd zou moeten worden. In juni kwam daar nog 257 miljoen bij en nu weer 25 miljoen. Is de bodem nu in zicht? Als het gaat om de factoren van buitenaf, dus of de economie beter gaat en of we voldoende inkomsten hebben, dan is het voor nu in ieder geval in zicht. Maar we weten geen van allen in deze onzekere tijden hoe de toekomst zich zal ontwikkelen. Voor wat betreft onze eigen organisatie hebben we helder waar de problemen zitten en hebben we dus ook de keuze gemaakt om de komende jaren weer een sluitende begroting te hebben en ervoor te zorgen dat we... Uh, de, de reserve die we natuurlijk nodig hebben, dat we die ook weer gewoon opbouwen. Maar u zegt eigenlijk, uh, de grootste schuld komt van buiten. De, het oplopen van de mensen die een bijstandsuitkering aanvragen... terwijl je minder geld krijgt, uh, daar kan je zelf niet zoveel aan doen. Nee. Maar hoe komt het dan toch dat Rotterdam uh, van alle grote steden het meest moet bezuinigen? Misschien zijn we wel het eerst. Wat je nu ziet is dat uh, inmiddels al bijna 90% van alle gemeenten in Nederland op die dingen waar wij problemen hebben, namelijk grondexploitaties, uh, de, de, de bijstand, uh, problemen heeft. Uh, en in de, ook echt in de financiële problemen aan het lopen is. Uh, dat was de situatie waar wij een half jaar geleden in zaten. We hebben maatregelen genomen uh, en wij hebben dat inmiddels onder controle. En ik denk dat er nog veel aan zal komen van andere gemeenten. Praten we er nog even over door met onze Rotterdam-correspondent Hendrik Willem. En ik bedoel, hoe kan het dat die tekorten maar blijven oplopen? Nou ja, Rotterdam voelt natuurlijk de recessie. Net als andere gemeenten, zoals wethouder Kriens al aangaf. Nou, die bijstand, dat is vooral toch echt een hoofdpijndossier geworden. 34.000 Rotterdammers zitten in de bijstand. En het college rekende daar eigenlijk op dat er veel mensen aan de slag geholpen zouden worden. Dus ja, ze hadden hele rooskleurige cijfers opgemaakt. Nou, dat lukte helemaal niet. Er bleken nog meer lijken in de kast zitten. En nu moet er nog meer gekort worden. Inmiddels zit er een andere wethouder. En die krijgt het nu toch voor elkaar om een lichte daling te realiseren. Dus minder mensen in de bijstand. En dat komt onder andere doordat de mensen hier in Rotterdam de eerste maand geen bijstand krijgen. En sommigen kiezen er dan toch voor om aan het werk te gaan en anderen die wachten die eerste maand af. Nou ja, en verder zei de wet er ook hè, veel verlies geleden op de grond die de gemeente heeft. 200 miljoen euro heeft men daarop moeten afschrijven. Hmm. En wat gaan de Rotterdammers verder nog merken van de, van de bezuinigingen? Nou, bijvoorbeeld ouderen boven de 65. Dat zijn bijvoorbeeld kleine maatregelen. Die mochten hier gratis met het OV. Voor ouderen met een uh, grotere beurs is dat nu voorbij. Daarnaast wordt er bezuinigd op onderwijs, duurzaamheid. Maar er wordt ook vooral in het eigen vlees gesneden. Duizend ambtenaren moesten eruit van de 13.000 hier uh, in Rotterdam. Uh, 400 zijn er nu al uit. Maar de wethouder heeft ook al aangekondigd dat er nog wel een paar honderd bij zullen komen. Er zijn zelfs ook plannen om daarvan een paar duizend te maken bij sommige politieke partijen. Er was al een sollicitatiestop externe mogelijkheden. Niet meer worden ingehuurd. Maar om nog eventjes terug te komen op dat grote bedrag, die 532, die had ook een stuk hoger kunnen liggen, want het college heeft ook besloten om een greep uit de kast te doen, uit het investeringsfonds. Daar wordt 90 miljoen euro uitgehaald. Dus we hadden het hier ook kunnen hebben over 620 miljoen, maar dat is dus niet het geval. Oké. Okay. Hendrik Willem Hofs vanuit de Maastad, dankjewel. Informatie die alleen bij de politie bekend is... die zou ook met particuliere beveiligers gedeeld moeten worden. Op die manier kunnen zij bijdragen aan het oplossen van misdrijven. Staatssecretaris Teven wil dat bijvoorbeeld foto's, kentekens en signalementen... met betrouwbare beveiligingsbedrijven worden gedeeld. De Raad van Korpschefs is blij met het initiatief van Teve. Wordt nu al samengewerkt, maar in de meeste gevallen... delen beveiligers dan informatie met de politie. De Raad denkt niet dat er zich veel problemen op het gebied van privacy zullen voordoen zolang uh, er voldoende toezicht is op de informatieuitwisseling. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet veel voordelen in de plannen van Teven. Al benadrukt bijna iedereen dat de voorwaarden goed moeten worden omschreven. Sport. Arjen Robbe keert terug in de selectie van het Nederlands helftal. De aanvaller van Bayern München miste de laatste wedstrijden... vanwege een blessure aan het schaambeen. Oranje speelt volgende week de EK-kwalificatie in te land tegen Moldavië. Ook Nigel de Jong en Rafael van der Vaart zijn na blessures weer fit. Opvallende afwezige is Theo Jansen. Die zat wel bij de voorselectie... maar bondscoach van Marwijk heeft hem toch niet opgenomen in de selectie. Dan een bericht dat zojuist bekend is geworden dat in haar woonplaats Amsterdam... auteur Hella Haase is overleden. Ze werd 93 jaar. Haase wordt gezien als een van de grootste vrouwelijke schrijvers van Nederland. Ze schreef bijna 70 boeken en ontving daar vele prijzen voor. Zoals de Constantijn Huygensprijs in 1981 en de PC Hoofdprijs in 1984. Haar eerste boek, Oeroeg, verscheen in 1948... over de vriendschap tussen twee jongens in Nederlands-Indië. Een boek dat door vele generaties scholieren is gelezen voor de boekenlijst. In 2009 werd Oeroeg opnieuw populair... toen het in grote aantallen werd uitgedeeld op middelbare scholen... en in bibliotheken vanwege de campagne Nederland leest. Daarnaast publiceerde Haas veel historische romans... zoals Het woud der Verwachting en De Scharlakenstad. Verder schreef ze over literatuur deed ze een groot interview met koningin Beatrix... ter gelegenheid van haar 50e verjaardag. Hella Haase, ze is overleden in Amsterdam. Ze is 93 jaar geworden. Dan hebben we verkeersinformatie. We gaan zometeen spreken met de uitgever van Hella Haase... in deze uitzending nog. In deze uitzending nog. Eerst naar Kees Kwaks bij de ANWB. Die heeft de verkeersinformatie. Door files staan op de A4 Amsterdam-Den Haag... voor Zoeterwoude dijk 4 kilometer. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkem bij Sliedrecht 5 kilometer. Twee rijstokken zijn er dicht. Een autobrand zorgt voor file op de A28 Zwolle Amersfoort... bij Amersfoort 4 kilometer. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom... door werkzaamheden voor de afrit Iersekken 2 kilometer. Er staat ook file op de A58 van Bergen-op-Zoom... naar Vlissingen vanwege die werkzaamheden... Maar daar is de weg nu helemaal dicht tussen de het Kruiningen en de eerste kip, Het komt door een aanrijding. Dankjewel, dat was Kees Kwaks bij de ANWB. Nog een keer de hoofdpunten uit het nieuws. De inflatie in de landen met de euro is onverwacht sterk gestegen in september naar 3%. In augustus was de inflatie nog 2,5%. Minister Donner wil dat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samengaan. Volgens Haagse Bronnen praat het kabinet vandaag over dat plan. En zojuist is bekend geworden dat in Amsterdam, in haar woonplaats... de auteur Hella Haase is overleden op 93-jarige leeftijd. Ik zei zojuist dat we deze uitzending nog hadden willen spreken met haar uitgever. Dat we dat zouden gaan doen. Dat gaat niet helemaal lukken. Uh, ik reken erop dat we in onze uitzending van één uur dat gesprek hebben.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 Buitengewoon opwindend schreef de pers over Kathleen van scappino Ballet. 11 tot en met 15 oktober in de Rotterdamse Schouwburg. Speellijst op scapinoballet.nl. Kom zaterdag 1 oktober naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Zalig slapen. Uitgerust weer opstaan. Dat kan in een Swiss Sens bed. Nu woonmaandaanbieding bij Swiss Sens. Een slaapklare bokspring met 900 euro voordeel. Nu voor 12 van de 10 euro. Kijk, dan slapen met een goed gevoel. Ga naar swissens.nl voor een vestiging bij u in de buurt. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Frank Dumosch. Goedemiddag, hartelijk welkom bij lunch. Je hoorde net in het NOS-journaal op uh, 93-jarige leeftijd is in haar woonplaats Amsterdam... de schrijfster Hella Haase overleden na een kort ziekbed. Zodra we meer te melden hebben erover, dan hoort je dat uiteraard in dit programma. Niet zo boeiend als het filmen van groeiend gras. Dat is niet helemaal de insteek. Maar Lex Harding heeft filmers de opdracht gegeven om twee jaar lang de Oostvaardersplassen in te gaan. Of het nou de nieuwe Big Brother wordt, ja of nee, dat is niet zo interessant... Wat wel interessant is, is dat het opvallend en bijzonder is. Het ooit zo innige huwelijk tussen de Telegraaf en verslaggever Martijn Koolhoven is over. En dat terwijl er in juni, bij zijn 25-jarig jubileum, nog geen vuiltje aan de lucht bleek. Jij bent een van de vaste waarden in onze Telegraaffamilie. Ik kan me een Telegraaf niet indenken zonder Martijn Koolhoven. Dat laatste blijkt dus nogal relatief. In het Mediaforum praat ik over, daarover met Kees Bowman en met Shaja Morali. De hoogste score van maandag in de Nationale Nieuwsquiz staat nog steeds. Maar Juliane Tescher uit de Enschede gaat een aanval doen en proberen om nieuwskenner van de week te worden. Wilt u ook meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en uw telefoonnummer naar nationalnieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. Met de Media Nieuws. Het voetbalteam dat centraal staat in de serie en de film All Stars krijgt een eigen glossy. Maar vandaag liggen de jongens van Swift Boys 8 in de kiosk. Aanleiding is de film All Stars, die over twee weken uitkomt. In All Stars Magazine vertellen onder andere Piet Schrijvers en Jacques Zwart sterke verhalen. Maar wordt ook stilgestaan bij het gemis van Anthony Kamerling, die deel uitmaakte van de originele cast van All Stars. De feministische beweging heeft er weer een front bij. Nederlandstalige zangeressen blijken op schandalige wijze te worden achtergesteld... bij hun mannelijke collega's. Van de Nederlandstalige muziek die op de radio wordt gedraaid... Er wordt slechts 8% gezongen door vrouwen. Dat concludeert een onderzoeksbureau, Nielsen dat alle gedraaide muziek doorlichten. Bij niet-Nederlandstalige muziek doen de vrouwen iets beter. Daar hebben ze een aandeel van 35%. En omdat wij niet beticht willen worden van seksediscriminatie... hoort u onder dit bericht de muziek van zangeres. Elvira. Het programma Kwestie van Kiezen komt vanaf zondag weer terug op de buis. Eind jaren 90 presenteerde Jeroen Pauw de talkshow. En nu zal RTL-nieuwspresentator Rick Niemand de keuzes gaan voorleggen. Rick Niemand, goedemiddag. Dag Frank, goedemiddag. Waarom komt een kwestie van kiezen terug? Omdat het zo leuk was. Ja. Uh, we zaten te denken en een beetje te brainstormen eerder dit jaar... of iets op de zondagavond een talkshow. En toen riep iemand ineens, en volgens mij was het Erland Galjaar... programma-basis van RTL 4, dat kreeg van kiezen. Dat was toch leuk? Nou, oud bandje erbij gepakt. En, uh, het was ja, leuk. Ja, dat was ook leuk. Ja, en dan is jouw eerste gast ook nog Jeroen Pauw. Ja, we dachten, die vergelijking wordt door een paar wakkere mediajournalisten natuurlijk toch gemaakt. Van, hé, hey, dat was het programma van die Pauw en nou doet hij niemand dat. Even kijken hoe hij dat doet. Toen dachten we, nou, om, uh, om ze voor te zijn, nodigen we Jeroen uit. Afgezien van het feit dat we het ook een leuke gast vinden. Dus, uh, en hij, hij, uh, hij stemde uh, vrolijk in. Hij vond ja. het geestig. Maar hij gaat je ook de maat meten. De maat de, nemen, sorry. Ja, nou ja, hem een beetje kennende zou ik me teleurstellen als hij dat niet doet. Hij gaat me vast wel een beetje uitproberen en een beetje prikkelen... en een beetje plagen, want dat doet Jeroen altijd, toch? Uh, Rick, als ik naar jouw gastenlijst kijk... Uh, kijk Albert Verlinde, uh, Johan Derksen, Yvonne Jaspers... Um, dat zijn gasten uit het uh, entertainment segment, zullen we maar zeggen. Ja. Voel jij je daar zo'n uh, lang bij? dat maakt het eigenlijk ook nog een keertje extra leuk. We hebben uh, gedeeltelijk, eerlijk is eerlijk, ook een klein beetje opportunistisch gedacht. Die zijn nou grote namen. Wie, wie zou ik graag willen zien uh, in zo'n talkshow? Nou, de, je noemt ze net. Uh, maar ik ben natuurlijk vooral gewend om politici of zakenmensen of, of managementmensen te interviewen. Dus voor mij is dit, is dit nieuw. Uh, maar wel daardoor ook wel weer extra leuk. We zijn nu een paar weken bezig met de voorbereiding en het is, uh, het is anders en geestig. Leuk. Ja, maar jij voelt je wel in de low culture thuis? Ja, dit is geen low culture. Dit zijn de iconen waar heel Nederland s'avonds voor aan de buis uh, hangt. Uh, Johan Derksen, uh, Verlinde, uh, Jaspers met 4, nog iets miljoen kijkers. Jeroen Pauw elke avond. Reinoud Oerlemans komt nog. Uh, Claudia de Breij. Het, het zijn wel mensen die uh, de tongen in beweging brengen. En uh, hopelijk... Maar goed, je hebt ze ook veel gezien. Ja, nou ja, hopelijk, betekent... wij ik... dan misschien van een beetje van de andere kant. Maar ja, maar lopen lo betekent niet weten. dat het niks voorstelt, hoor. Nee, dit, nee. Ik, ik, maar het is, is een andere, andere maar, tak uh, van sport. En dat zeg je zelf ook al. Oh, het is een andere dag van sport dan het interview van de minister of een, een staatssecretaris. Die... Ja, maar dat, dat, dat vind ik er juist wel interessant aan. En ik wil oprecht ook wel van ze weten hoe ze in elkaar zitten, wat ze beweegt... Uh, um, en ik denk... Ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Als je dat uh, door, mij, uh, door mij laat doen. Uh, uh, uh, uh, kijken of ik, uh, of ik ze uh, ver kan krijgen dat ze iets willen vertellen... Oh, wat ze misschien tot nu toe nog niet hebben verteld. Dat zou mooi zijn. Ik sluit het niet uit. zou zomaar kunnen. Jeroen Pauw kreeg een gouden beeld tijd voor het programma. Dus wie weet, Rick. Heel veel succes, hè? Het kwestie van kiezen is uh, zondag om half elf. Zeg ik goed, hè? Ja, dat is heel op Oké, okay, dank Kijk je wel. niemand. Hoi. Deem. Die Chinezen waren al het best vertegenwoordigde volk op internet. Nu hebben ze ook nog de barrière van 500 miljoen gebruikers geslecht. De groei van het aantal Chinezen online gaat in een steile curve. Want sinds de laatste cijfers in juli werden vrijgegeven... zijn er daar alweer 15 miljoen internetters bijgekomen. Door de groei hebben de autoriteiten het wel steeds lastiger... om alles wat geblokt en gemaild wordt in de gaten te houden. Er zijn alleen al 300 miljoen Chinezen actief op microblogs als Twitter. Op televisie zien we hem niet of nauwelijks meer, maar in de krant des te meer. Precies een maand heeft Hugo Borst nu zijn dagelijkse column in het Algemeen Dagblad. tijd om te vragen hoe het gaat met Hugo Borst. Goedemiddag. Hallo. Is het meer of minder werk dan je gedacht had, dat schrijven? Nee, dat, is, uh, dat ben ik wel uh, gewend. Het is, uh, het is een prettig ritme wat uh, nu blijkt te ontstaan. Heerlijk. Ik, uh, begin... en hoe ziet dat ritme eruit, Hugo? Wat zeg je? Hoe ziet dat, hu dat, hoe ziet dat uh, ritme nou, eruit? Uh, vroeger opstaan dan ik uh, gewoon was. En uh, eigenlijk van negen tot vijf. Maar ik moet ook zeggen dat ik s'avonds ook nog wel eens iets meemaak of iets opschrijf. Maar het is, uh, het is heerlijk. Het is, uh, je kunt zeggen dat als je in de krant schrijft dat, dat je weer anoniem begint te worden. Dat is prettig. Ja, vond je dat fijn? Ja, ik was er na een jaar of tien, een kleine jaar of tien, wel klaar mee met televisie. Jij zei niet of nauwelijks, maar het is dus het zeker niet, niet meer. Ja. En uh, ik vind het prettig, want op het laatst begon ik echt uh, mezelf te herhalen. Zeker ook omdat ik voornamelijk over voetbal praat. Ja, als je dan voor de 25 ste keer uh, wat zegt over, het, uh, op, over de opwinding van Louis van Gaal... Dan... Denk ik dat je niet origineel meer bent. En, en op een gegeven moment moet je wegwezen, want dan verval je in herhalingen. Wat is het verschil dan inhoudelijk met wat je nu doet? Ach, ik schrijf nu over. Uh, morgen over het woord neger. Negerin. Kan dat? Uh, ik, uh, ik heb geschreven over de dood van het hondje van mijn moeder. Ja. Um, ja, van die dingen, het alledaagse, het gewone. En, en ja, ik denk dat we wel eens vergeten om ons uh, te blijven verwonderen over het gewone. Ik bedoel, afgelopen week heeft de zon geschenen. Uh, nou, ja, je zou bijna vergeten moment... hoe het ding er ook weer uitzag, hè? Ja, zeker. Ja, we leven van hype tot hype, joh. Ik, ik hoorde net het rijtje namen dat Rick Nieman weer reproduceerde. Denk van ja, die mensen die heb ik allemaal al honderd keer geïnterviewd zien worden. Ik denk, kom eens met wat origineler namen. Nou, ik snap het ook weer wel. Het moet allemaal weer kijkcijfers genereren. Nou ja, Rick gebruikt ook het woord een beetje opportunisme in dit verband. Dus dat, uh... Ja, maar dat, dat is ook wel wat mij uh, tegenstaat. Altijd weer de bekende namen die, die voorbij komen. Er is op televisie toch wel een, een uh, gebrek aan durf, aan originaliteit... En uh, ik denk, ja, komen ze met wat meer wetenschappers of ja. wat onbekende mensen? Er zijn zoveel onbekende mensen, die ben ik ook al tegen het lijf gelopen... die zo'n prachtig levensverhaal hebben. En uh, ja, dat, dat stuurt mij wel eens tegen de borst. En, en om die reden is het prettig om gewoon we weer lekker te gaan schrijven... en, en, en een kleiner uh, medium te bedienen. Van harte mee eens overigens. Hugo Borst, hartelijk dank. Oké, okay, dag. Alle Apple-fans zitten met het zweet in de bil het Over een paar dagen, op 4 oktober, komt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe iPhone 5 uit. En daar blijft het niet bij. Volgens de site One More Thing wordt ook de mediaspeler Apple TV... op die dag officieel geïntroduceerd in de Benelux. Het apparaatje was via het grijze circuit al wel langer te koop. Maar op internet wordt gefluisterd dat er misschien zelfs wel een heel nieuw model zit aan te komen. En dat is voor een Apple-freak voldoende reden tot opwinding. <middels> Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Vandaag, zes jaar geleden, werd in het Deense dagblad Jiland Posten... een serie spotprinten gepubliceerd die wereldwijd ophef veroorzaakt... omdat de profeet Mohammed afgebeeld wordt. De Neder-Duitse showmaster Rudy Karel zorgde al in de jaren tachtig... voor een soort gelijke rel... 1987 ontstond de internationaal commotie nadat Karel in zijn Duitse tv-show... de Iraanse Ayatollah Khomeini had bespot. Toen het programma Achter het Nieuws die beelden wilde herhalen... brak toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Hans van der Broek... hoogstpersoonlijk in in de uitzending. Dit is de Nederlandse ambassade in Teheran. Onze ambassadeur, daar, de heer Bast, werd gistermiddag laat... op het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden. Daar werd hem verteld dat als het gevraagde fragment uit de Rudy Karel-show ook in Nederland zou worden uitgezonden... de volkswoede in Teheran zich tegen Nederlanders en Nederlandse eigendommen zou kunnen richten... zoals vorige week tegen West-Duitse. Goedenavond, meneer Van der Broek. Dag, meneer Witteman. U belde op één minuut voor de uitzending. Ja. Waarom? Nou, omdat ik zelf duidelijk aanwijzingen heb gehad... dat het, uh, het herhalen van een dergelijke uitzending voor uh, de Nederlandse televisie... Uh, consequenties kan hebben voor uh, uh, Nederlanders in, uh, in, in Teheran, uh, die ik uh, ja, zich niet graag zou zien voltrekken, nou dan is gewoon mijn ernstige vraag aan u, is ons dit allemaal waard? En ik kan en wil u niets verbieden op dit punt, ik zeg alleen, wilt u deze uh, overwegingen in ieder geval bij uw eigen besluitvorming betrekken? U hoorde president Paul Witterman een gesprek met Hans van den Boek achter heeft besloot om die beelden niet uit te zenden. Dit is Radio 1. Lunch. Frank Dumas. Mediaman oud-Veronica Dishockey Lex Harding is betrokken bij een bijzondere documentaire. De komende twee jaar wordt in Oostvaardersplassen gefilmd voor een natuurdocumentaire over het gebied. Lex Harding is mede financier van dat project. Lex, goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Waarom een documentaire over de Oostvaardersplassen? Omdat die er niet is. Een echt mooie film over de Oostvaardersplassen is nooit gemaakt. Dus het wordt hoog tijd dat dat gebeurt. Ik heb wel meer dingen waar nooit eens over gefilmd is. Ja, maar dit is zo'n uniek gebied. Uh, voor Nederland, maar misschien wel voor heel Europa. Uh, en er bestaan zoveel misverstanden over. Als je het over de Oostvaardersplassen hebt... dan uh, denken mensen al gauw aan zielige dieren die doodgaan en dergelijke. En dat beeld dat moet bijgesteld worden. En er moet gewoon een mooie film komen. Lex, je hebt een hele lange uh, carrière... In in de radio en achter de radio, uh, in de media en buiten de media. Top 40, Radio 538, Tfm, TMF bedoel ik, Slam FM. Uh, dan is de natuurdocumentaire opeens een hele wonderlijke stap. Ja, maar de natuur heeft me altijd geïnteresseerd. Ik ben altijd bezig geweest met, met, met dieren. Ik heb altijd dieren thuis gehad. Ik heb, Op dit moment heb ik uh, schapen, ik heb uh, twee uh, Schotse hooglanders. Dus de natuur interesseert mij. En deze film wordt gemaakt uh, door een vriend van mij, Ton Okkerse... die ik ken uit de Veronica-tijd. En vandaar... Hij kwam met het idee? Hij het is het is zijn film, het is het is zijn idee ja. En hij zei, Lex, we moeten wat moois gaan maken in de Oostvaardersplas. En jij zei, tuurlijk, doen we. Nou ja, je, je, je komt daarover in gesprek. En uh, van de een komt het ander. Ik uh, maak het uh, uh, financieel mogelijk. Want film maken is altijd heel erg moeilijk. Het is altijd kip-ei-situatie. Uh, je, je, je moet toch funding hebben om meer funding uh, te kunnen krijgen. En ik heb een, uh, een hele mooie uh, auto staan. Een Land Cruiser, waarmee ik vier maanden door Afrika gereisd heb. En die auto heb ik ook beschikbaar gesteld. Daar wordt een filmplatform op gebouwd. Wanneer moet het klaar zijn? Nou nee, ja, of twee jaar dus, maar... Nou, je bent minimaal uh, een, een, een jaar, alle seizoenen moeten gefilmd worden. En op dit moment wordt er al uh, volop gefilmd. Met onder andere een uniek apparaat, een, een helikopter, die, uh, die een kleine helikopter die tot... Op 10 meter boven de dieren kan, uh, kan vliegen. En met dit weer is het natuurlijk prachtig. De aftrap is vorige week gegeven. Ja, Over anderhalf jaar moet die klaar zijn. Goed, Er zijn prachtige internationale voorbeelden van hoe mooi dat kan zijn. Wat voor prachtige televisie of uh, film het op kan leveren. Dus we gaan afwachten hoe dat eruit ziet. Lax Harding, dankjewel. Graag gedaan. We gaan uh, Saxons Media Forum praten met Shasha uh, Morali en Kees Bomen over alle voorliggende mediazaken. U krijgt eerst een wat uitgebreider nieuwsoverzicht van Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, geen uh, nieuwsminuut zoals gebruikelijk... maar een overzicht uh, van het leven van Hella Haase. Want de Grand Old lady van de Nederlandse literatuur... de schrijfster van onder andere Oeroeg, de stad, heren van de thee en sleuteloog, is gisteren overleden. Het werd een uh, klein half uur geleden bekend. Helene Serafia Haase is 93 jaar oud geworden. Ik heb, zolang ik me kan herinneren, altijd geschreven... Of vanaf dat ik een klein kind was af, eigenlijk maar nooit met de gedachte toen... Van, uh, dat ik daar later uh, mijn leven aan zou wijden. Ik deed het gewoon omdat ik het niet later kon. En dat is eigenlijk nog wel altijd zo. Het hoort gewoon bij mij. Ik denk dat het gewoon mijn, mijn manier is om te bestaan. Nederlands-Indië speelt een grote rol in haar werk. En dat is geen wonder, want de schrijfster is geboren in Batavia. Haar moeder is concertpianiste, haar vader belastinginspecteur... De jonge Hella brengt haar jeugd afwisselend door in Nederland en Nederlands-Indië. In Nederlands-Indië beleeft ze een heerlijke onbezorgde jeugd. Ze leest haar kinderboeken onder de piano op de klanken van Beethoven en Debussy. Haar vader is belangrijk voor haar intellectuele ontwikkeling. Mijn vader die, die heeft van het begin af aan heeft mij altijd erg betrokken... bij dingen die hem zelf interesseerden. En mij gestimuleerd in het lezen. Het was nauwelijks nodig, maar... Hij kon met mij ook praten over alle dingen die hij zelf belangrijk vond. En bij mijn moeder is het zeker ook de muziek geweest. Want door het, dat er zoveel gespeeld werd... mijn moeder soms zes uur per dag aan de piano zat... dan eh, kreeg je toch een, een idee van de structuur van composities. En dat, denk ik, heeft een heel grote invloed op me uitgeoefend. Na het eindexamen in 1938 vertrekt ze naar Nederland... om aan de Universiteit van Amsterdam Scandinavische taal en letteren te gaan studeren. In 1939 worden haar eerste gedichten gepubliceerd in het tijdschrift Werk. Wanneer blijkt dat ze haar belangstelling voor Scandinavische en Germaanse helderzaag... deelt met de Duitse bezetter, breekt ze haar studie af. Ze gaat naar de toneelschool en sluit zich aan bij het gezelschap van Kees Lasseur. Maar haar toneelcarrière is van korte duur. Na haar huwelijk met Jan van Lelyveld in 1944 stopt ze met spelen. Wel blijft ze teksten schrijven. Onder andere voor Wim Sonneveld en Cor Ruijs. Elle Haase en haar man krijgen drie dochters. Het eerste meisje wordt geboren in 1944. Ze wordt nog geen drie jaar oud. Vlak na de oorlog was er een een epidemie in Amsterdam. En daar is ongelukkigerwijs het slachtoffer van geworden. Hoe je dat ervaart, dat is het ergste wat iemand gebeuren kan. Eigen is het niet. Ja, je leeft door. Hè? Ik uh, verwachtte mijn uh, tweede dochter in die tijd. En dat is natuurlijk wat je in leven houdt. Om op de been te blijven begint ze aan een verhaal... waarvan alleen de eerste regel vaststaat. Oeroeg is mijn vriend. De novelle Oeroeg is haar grote doorbraak. Oeroeg verschijnt anoniem ter gelegenheid van de boekenweek van 1948. Het kwam helemaal emotioneel uit mezelf voort doordat ik begreep wat zich daar aan het afspelen was. En dat die onafhankelijkheid, onafhankelijk wording van Indonesië... waar ik helemaal achter stond eigenlijk ook, dat dat uh, begonnen was. Ze wordt er in één klap beroemd mee. Haase publiceert uiteindelijk meer dan 70 titels in uiteenlopende genres. Romans, poëzie, novelles, toneelstukken, essays, reisbeschrijvingen en autobiografieën. Toch wordt ze nooit in één adem genoemd met de drie grote namen van na de oorlog. Hermans, Moelisch en Reven. Haar stijl is trefzeker, met beeldende taal. Schrijven is haar leven. Het is de kern van haar bestaan. Bij alles wat ze doet heeft ze het onderwerp waar ze op dat moment mee bezig is in haar hoofd. Een echte dagindeling dat ik zeg nou, van zo laat tot zo laat ga ik aan, aan mijn tafel zitten. Nee, ik werk eigenlijk altijd, want ook als ik daar niet zit dan denk ik eraan als ik op straat loop om boodschappen te gaan doen... of ik ben ergens anders en ik zit in de trein of wat ook... dan ben ik toch in gedachten bezig met het werk wat ik onder handen heb. En als, het, als ik in de fase ben dat het echt op schrift moet komen te staan... dan uh, besteed ik daar zoveel tijd aan als maar mogelijk is. Grote prijzen heeft Hella Haase in haar leven gekregen. Onder andere de Constantijn Huygensprijs en de PC Hoofdprijs voor haar hele oeuvre. Ze ontvangt uit handen van koningin Beatrix de eremedaille in goud... voor kunst en wetenschap in de huisorde van Oranje. Dat is de belangrijkste literaire prijs van het Nederlands taalgebied. Op 17 november 2004 krijgt ze deze prijs uitgereikt door koningin Beatrix. Al vroeg heb ik kennis gemaakt met uw historische romans... en ervaren hoe knap u de sfeer van de tijd weet op te roepen... en de lezer het idee geeft zelf deel, te, deel uit te maken van de historie... Dit heb ik in het bijzonder gevoeld in de tuinen van Bomartzo. Ik ben later met mijn man en zoons in die tuinen geweest. Daar voelde ik dat u onzichtbaar met ons meeliep... en op die speciale, hele haaste manier... ons betrok bij het mysterie van deze unieke schepping. De schrijfster zelf is zeer gelukkig met de prijs. Dat de poëet in mij herkend is door lezers... die al lezend... Mijn werk hebben meegemaakt in hun eigen bewustzijn en die mij hebben begeleid met hun aandacht en trouw, dat beschouw ik als een zeldzaam geluk. Die lezers, meer dan ik ooit had durven verwachten, zijn voor mij zoiets als verwanten. Ik dank u voor de bezegeling van een verbond dat al duurt zolang ik leef. Ook in het buitenland krijgt ze veel waardering. Verschillende romans worden in wel vijftien talen vertaald. Ondanks haar succes blijft Hella Haase bescheiden, reserveerd. Altijd analyserend, beschouwend en anderen observerend... houdt ze haar leven lang het gevoel er niet bij te horen. Zoeken naar identiteit is dan ook een belangrijk thema in haar hele werk. Ik, ik geloof dat ik in, in eerste instantie een waarnemer ben. Ik kan ontzettend goed kijken en e, e, dingen tot in de kleinste kleinigheden in een ogenblik in me opnemen. Ik zie ook heel vlug dingen waarvan ik denk die horen bij elkaar. Daar moet je een verband tussen, tussen aanbrengen. En ik denk dat dat een speciale uh, eigenschap is die, uh, die ook uh, conditioneert tot schrijven. Hella Haase. En tot zover dit overzicht van haar leven, Helle Haasen. Gisteren is zij naar woonplaats Amsterdam op 93-jarige leeftijd overleden. Het weerbericht van Weer Online. In het hele land schijnt de zon uitbundig. Er staat een zwakke tot hooguit matige wind uit het zuidoosten... en de temperatuur loopt vanmiddag op naar 21 graden op de wadden... tot ruim 25 graden in het binnenland. Vanavond koelt het na zonsondergang snel af... en de minima liggen komende nachten rond een graad of 10... Daarbij kan hier en daar een mistbank ontstaan. Komend weekend is waarschijnlijk het laatste weekend van dit jaar... dat we kunnen genieten van echt nazomerweer... met veel zon en hoge temperaturen. Na het weekend volgt op maandag meer bewolking... maar de dagen daarna neemt ook de kans op neerslag toe. Het wordt in de tweede helft van de week gevoelig frisser... met maximaal beneden de 15 graden. ANWB Verkeersinformatie. Een aantal bijzonderheden. De A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag. Een aanrijding bij Zoete Wouden rijndijk staat ruim 8 kilometer vier vanaf Roelvaar en Zween. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht... tussen Duiven en Knopend Waterberg, 4 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A16 vanaf Antwerpen naar Breda... tussen Meren en Knopend Galder, 8 kilometer. En werkzaamheden in Zeeland op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Voor de afrit Ierseke staat 8 kilometer. En vanaf Bergen-op-Zoom naar Vlissingen... staat er tussen Rilland en de afrit Ierseke 8 kilometer... Bovendien is daar een ongeluk gebeurd. De weg is dicht tussen de Afrit Kruiningen en de Afrit Eerseke. Dit is Radio 1, Lunch. Het media Forum. Met als gasten politieke journalist Kees Boman en televisiepresentatrice Shasha Mourali. Beide welkom. Dank je. We beginnen even met Helle Haarse. Um, over zijn mooie verwantschap. Hè? Helle Hase, we hoorden net even een fragment dat de koningin praat over Helle Haase, Er zat vriendschap tussen die twee, hè? Ja. Toen ze vijftig was, is zij ook geïnterviewd. Heeft zij de koningin mogen interviewen? Dat zullen jullie ook me goed herinneren. Kees, heb jij iets met Helle Hazen? Nou, ik herinner me toch vooral dat je het moest lezen voor de boekenlijst. Moest. En uh, ja, dat, dat, Want ik zit net na te denken wat uh, voor mooi zou ik nou kunnen zeggen. Um, maar ja, ik ken haar natuurlijk wel, en ik her herken haar natuurlijk ook vooral uit het interview met uh, de koningin. Wat je net even. Aanhaald. En vooral als uh, dat dat toch een braaf, heel net gesprek was. Maar vooral heel fatsoenlijk. Ja. Zo zie je het bijna niet meer, zou je uh, kunnen zeggen. Een gesprek tussen twee A dames. het echt. Ja, en... Maar van haar boek herinner ik me wel dat ze vooral heel duidelijk was in wat ze opschreef. Ze heeft ja. een prachtig interview gegeven een paar weken geleden aan de Groene Amsterdammer. En kondigde die zelf ook aan als mijn zwanenzang. Dus het was echt heel duidelijk. Ik, dit zijn mijn laatste woorden... En hierna trek ik me helemaal terug. En daar zit een, een gruwelijk iets in waarin ze vertelt... kom mijn boeken maar halen, jongens. Want al die Franse boeken en die Duitse boeken, die Engelse boeken... niemand gaat dat meer lezen. En waarin ze ook vertelt, ik pas helemaal niet meer in deze tijd. Al die mensen die twitteren dat ze bij de bijkorf lopen... dat, dat interesseert haar helemaal niet. En ik snap ook ja, wat, wat je haar nu hoorde zeggen hoe ze naar schrijven kijkt, dat het om de compositie gaat... terwijl wij nu allemaal in dertig tekens uh, uh, wel even laten weten... wat, wat we overal van vinden. Er, er verdwijnt wel meer dan alleen één persoon met haar, denk ik. Kees Bomman, we hadden net Hugo Borst ook even in de uitzending. Um, dat was naar aanleiding van, uh, van, van, van zijn column die hij schrijft. En hij kwam terug op een kwestie van kiezen. Dat programma komt terug en zei toen uh, op tv durft men niet meer. Altijd dezelfde gasten. Het is vaker gehoord, het is niet origineel. Maar er wordt geen risico genomen. Ze durven nou, niks. Ik herinner me, want ik heb het ook net even gehoord. Ik me herinner me één zin van hem. Dat vond ik wel grappig. Er zijn zoveel onbekende mensen... Ja, dat is inderdaad waar. En daar nemen wij vaak niet het risico toe om die onbekende mensen bekend te maken. Wij kiezen vooral voor het bekende, de celebrities. We zitten in een celebrity-cultuur. En als je dat niet bent, dan ja. heb je pech gehad. Beeldmerk heet dat nou, of, of nog interessanter, uh, mijn vader komt uit Tunesië... en toen uh, 14 januari daar die opstand is uitgebroken... mocht ik bij een actualiteitenrubriek zeggen wat ik ervan vond... En ik had uitgebreid van alles gevolgd. En het Franse nieuws en dit en dat. Hele verhalen verteld. En... Ik had één zinnetje gezegd. Ja, het is toch ook wel een heel mooi land. Hè? Maar in het kader van dat het toch wel heel fijn zou zijn... Als, als mensen daar weer gelukkig kunnen leven. Dat was het enige wat je terugzag. Dus ik ben dan inderdaad zo'n zo merk uh, hè, van... Uh, hangt nog steeds aan mij een soort van glans van, van de mooie omroep... waar ik uh, bekend heb mogen worden. Maar dat betekent dus ook dat ik dan niet meer het recht heb... behalve, godzijdank, op dit programma... om ergens over na te denken. Als, hè? Ik ben een leuke bekende vrouw... Daar moet ik het dan ook bij houden. Ja, het is, het is, wat dat betreft heeft natuurlijk ook te maken met de journalistiek mainstream denken. Hè? Wij kiezen natuurlijk wat voor de hand ligt. Wij kiezen voor mensen die we al kennen. En dat heeft te maken inderdaad met weinig risico nemen en weinig uitproberen. Maar het betekent ook een inhoudelijke Het Betekent dat iets wat nieuws is wordt alle op alle anderen ook opgepakt? En wordt daarmee nog groter, nog groter nieuws? Zeker. En dat betekent dat er veel minder aandacht is voor de zijlijntjes van het nieuws en de mensen in de zijlijn van het nieuws. Ja, je moet heel erg veel lef hebben om iets anders te doen dan wat iedereen doet. En dat is heel erg moeilijk. Dat mag wel, maar dat wordt dan heel laat s'avonds op televisie uitgezonden. op, het moment of, dat die, op die, een die andere kijkt... manier ja, wordt ik, het gewogen ja, van liever niet. Ik vond ook heel goed dat zomergasten dit jaar uh, geen uh, uh, zeg maar bekende mensen die we ook kennen uit, uit al die andere programma's heeft, heeft ingezet. Omdat zomergasten daarvoor is. Om ons kennis te laken, laten maken met mensen mevrouw Gonzalves hoor je anders. Nooit uh, praten over, over al die hele belangrijke dingen waar ze het over had. En, en hoe leuk ik uh, Katja Schuurman bijvoorbeeld ook vindt. Maar die, die, die heeft al elders uh, een podium. Pistok, uh, ik ik wil ben over, over nou, even fundamentalistisch. Even over een andere personality <laughs> hebben. Namelijk de personality, uh, de sterfenslaggever bij de Telegraaf. Martijn uh, Koolhoven, die is daar weg. Um, wat vind je van die zaak, Kees? Nou, ik heb mij uh, niet helemaal verdiept in die zaak. Maar wat ik er wel van vind, is dat ik het opvallend vind. Namelijk dat de Telegraaf blijkbaar bij twijfel over journalistieke gedragingen... van een van hun medewerkers uh, het rigoureuze besluit neemt... om iemand uit de Telegraaffamilie te... Dat kan twee sturen. dingen betekenen. Verandert de ethiek daar... Want zo was het niet altijd nou, dat ze zo fel ja. op reageerden op kritiek van de buitenwacht. Of dat er meer aan de hand was dan twijfel. Juist. meer aan de hand is. er wordt in, uh, voor het gemak altijd gezegd dat de telegraaf vaak vol staat met leugens en bedrog. Nou, ik denk dat dat heel erg meevalt. Want anders zouden er aparte rechtbanken voor moeten worden opgericht. Ja. om ze steeds voor de rechter te slepen. Er zijn, sorry, Er zijn wel veel zaken die voor de Raad voor de Journalistiek komen. Waar zij overigens geen boodschap aan hebben omdat ze die raad niet erkennen, Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een krant die nog wel journalistieke codes hanteert. Zijn zij er sprake van een vertrouwensbreuk dat, dat meldt Martijn van Kolhoven op zijn, op zijn site. Maar meer wordt er ook niet over gezegd. Nee. Nee. dat, dat, dat uh, Spreek je af? Ja, ik denk dat het een afspraak is om uh, niet met modder naar elkaar te gaan gooien. Ik moet trouwens zeggen dat Telegraaf juist een van de kranten is waar ik wel heel vaak mijn verhaal ik mogen doen. Ook nadat ik al weg was bij RTL... waar ik ineens over 50 jaar... Nederlands danstheater uitgebreid mocht hebben... notabene bij, bij Wilman Nalninga. Dus ik ben het met jou eens dat uh, uh, ook he, het, het, het makkelijke denken van... oh, NRC is per se altijd goed en Telegraaf is per se altijd fout... ook dat is een beetje gemakkelijk... Uh, maar ja, dus ik, ik denk dat er wel degelijk redenen zijn om uh, die samenwerking te beëindigen. Dat, ik denk inderdaad dat er wel meer aan de hand is dan twijfel. Ja, en als ze afspreken samen dat ze er niks over zullen zeggen... Hebben ze er allebei belang bij Precies. dat, dat de reputaties niet groot, besmeurd worden. Er ligt meestal een heel groot bedrag onder, dus iedereen die houdt zich <laughs> daar... Uh, maar blijkbaar waarschijnlijk ook... Dat betekent dat als het naar buiten komt en beschadigend voor de krant is en voor... Nou ja, voor beide ook. Want het, ja, die Martijn Koolhoofd heeft natuurlijk uh, ook gewoon uh, goede reportages gemaakt. Hè, over de Twin Towers, allerlei rampen. Nou, die zijn volgens mij allemaal waar gebeurd. Heeft hij niet verzonnen. Dus uh, zo slecht zal hij ook niet echt elke dag uh, zijn. En laten we wel wezen, de Telegraaf is natuurlijk ook een hele goede nieuwskrant. Die proberen elke dag een selling point te hebben. Een reden om hem open te slaan. En uh, ja, als er getwijfeld wordt aan het nieuws wat erin staat, in zo'n ernstige mate, dan uh, slaat dat ook op hun terug. Laten we het even hebben over het algemeen dagbad. En dat heeft ook te maken met betrouwbaarheid van uh, berichtgeving wat mij betreft. Die schrijven vandaag over dreigtweets, dat er uh, jongeren met name nogal de neiging hebben om uh, Twitter berichtjes en andere soorten berichten tegen elkaar, uh, naar elkaar te sturen met een dreigende toon. En zij zeggen dat, gaat zo, uh, dat loopt zo alle perken te buiten dat de politie daar de handen vol heeft. Nou, hebben we even gebeld met uh, de Raad van Korpschefs en die zeggen dat is zwaar overdreven. Met andere woorden, uh, er zit een kern van waarheid in, maar dit klopt gewoon niet. Dat kan ofwel zijn, uh, het, het, het kan ook zijn dat, dat die... Uh korpschefs uh, denken, laten we het maar een beetje dimmen. Want ik weet dat er ook bijvoorbeeld behoorlijk wat bekende Nederlanders worden bedreigd. En ook daar Jij? wordt gezegd, uh, ik heb wel eens iets bij de hand gehad, ja, een aantal jaar geleden. Het had, ik zat zijdelings in iets... Het had meer te maken met iemand met wie ik samenwerkte. Uh, en toen heb ik wel gehoord dat er meer dingen gebeuren... maar dat men uh, voorzichtig is met dat naar buiten brengen. Je hebt een aantal mensen die bijna koketeren... met het feit dat ze in onveilige situaties leven. Je ja. hebt ook mensen die zeggen... nou, laten we daar maar een beetje rustig over doen. Dus om, om copycat gedachten te voorkomen. Hoe de, wat de waarheid is, weet ik niet precies. Uh, maar ik vind wel degelijk dat uh, de, de, de, de kwestie van anoniem... Uh, uh, uh, Vreed, uh, uh, grof, enzovoort. Uh, ja. Op internet. Ja, maar en dat met het gebeurt dus niet de discussie. Even voor de goede hoor. Het gaat erom of het op een dusdanige schaal gebeurt dat de politie daar zijn handen vol aan heeft. Dat is eigenlijk volgens mij. Nou, ja, dat discussie. verbaast me helemaal niks. En dat ze zeggen dat het wel meevalt, ja, dat zou ik ook zeggen inderdaad, omdat het mensen enthousiasmeert. Maar wij zien het ook in radio en televisieprogramma's. De, de burger die zich ergens over ergert, die kan onmiddellijk op het internet Precies. of met Twitter en zijn agressie kwijt. En vroeg... oh. Dan moest je daar eerst voor naar het postkantoor om een postzegel te kopen... en een envelop bij de hand hebben. En dan waren we afgelopen. Weer terug naar de brief. Dan wees. regent het misschien ook dus nog. Dat is, uh, ja. Nee, maar die agressie is, uh, is heel erg uh, aanwezig. Ik denk okay. dat het misschien nog wel erger is dan we denken. Ik wil met jullie afsluiten, als je het goed vindt. Graag gedaan. Kees Boman, politiek journalist en televisiepresentatrice Sascha Morali. Dank jullie wel. Dag. Als er uh, meer uh, te melden valt over Helle Hazen... dan hoort u dat uiteraard. We houden u op de hoogte hier op Radio 1. We gaan de Nationale Nieuwsvis van lunch spelen. Dit is Radio 1 Lunch. Wel met Juliane Tescher uit Enschede. Welkom. Hallo. Jij gaat proberen de nieuwscanner van de week te worden. Dit is de laatste dag van de week, dus het is nu erop of eronder. 136 punten is de score van maandag. Heb je nog bijzondere dingen gedaan om je hierop voor te bereiden? Of dacht je, nou, we proberen het gewoon? Um, ik heb die beeldkrant van. Uh... Van Nederland een beetje gelezen, tussen de Telegraaf. En nog de volkskrant in Spits Aha. En even videotekst overgenomen en hoop dat het gaat lukken. Ja, je bent geen geboren Nederlands. Nee. Geboren Duitser? Ja. Nou, ik hoop dat het je gaat lukken. Het zou hartstikke leuk zijn. Ja. We gaan gewoon beginnen. Is goed. De nationale nieuwsquiz. Wapenvergunningen worden in ons land te gemakkelijk verstrekt. Uit ons onderzoek blijkt dat de politie haar wettelijke taak op dit terrein... veelal als administratieve handeling uitvoert. scherpere prioriteit en aandacht bij de politie. Om te voorkomen dat Jan en Alleman dus ook geesteszieken, met een wapen rondlopen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde gisteren in zijn rapport over het bloedbad in Al van der Rijn dat aanvragers van een wapenvergunning zelf beter moeten aantonen dat ze geschikt zijn om een wapen te bezitten. De vraag is: wie is de voorzitter van de onderzoeksraad? Kommans. Nee, dat is Tjibbe Jouwstra. Kormans, oh. Ah ja, type schip. Eh, ja, ja Chiphoo. Ja, of zoiets. dat Jouwstra, dat, was, dat heeft Pieter van Vollenhoven ja. gevolgd in die functie. Dit was niet het enige rapport dat werd gepresenteerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeerde dat het tekortkomingen waren... bij de hulpverlening aan Tristan van der Vlis. Het is namelijk bekend dat Tristan suicidaal was. Uh, maar hij is te weinig besteed aan het gevaar dat hij zichzelf en anderen uh, aan zou kunnen doen. Welke instelling had dit gevaar volgens het rapport kunnen inzien? GGZ. Ja, dat klopt. G ja, precies. Die hadden dat kunnen inzien en die hadden het ook uh, door kunnen geven. Nee, maar als ze dat had kunnen weten, maar... Precies. Door de schietpartij in het winkelcentrum De Ridderhof... kwam waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn uitgebreid in het nieuws. Eenhoorn heeft hiervoor allerlei functies bekleed. Mijn vraag is, we kennen hem vooral als voorzitter van welke partij? SP? Nee, het lijkt er niet eens op zelfs. De VVD? Ah, had ik het. Daar was hij van 1999 tot 2003 voorzitter van Jip en Janneke Taal... was een decreet die van mm. hem afkomstig is. Ik laat je een fragment horen... De vraag is, wie is hier aan het woord? Met name dit fonds heb ik nooit reclame voor gemaakt. We hebben misschien hooguit besproken dat er dit soort fondsen bestaan. Je kunt het nog zes keer vragen. Er zijn in de praktijk de laatste 13 jaar 5000 mensen in mijn programma geweest. En dat er misschien drie of vier de toezichtkritiek niet konden doorstaan, dat is all in the game. Ja, dat is de corrupte Harry Mens. Dat woord is voor jou. Of is het wel een aparte leugen dat hij geen reclame heeft gemaakt voor dat specifieke fonds. Want dat fragment is gisteren wel honderd keer uitgezonden. Ja. Dat heeft hij wel degelijk gedaan. Dat gaat over quality investment. Ja. Die heel wat mensen een forse poot uitgedaard heeft. Helaas wel. Twee uh, punten heb je tot nu toe. Uh, mijn vraag is, de vijfde vraag. Van welke vereniging eist Harry Mens een rectificatie? VEB. Ja. En VEB is het Nederlandse V. <laughs> maar dat is goed. Dus ja, nee, is goed hoor. Vereniging, effectbezitters, of ja. zoiets. precies. De VEB vindt dat beleggers moeten oppassen voor mensen die hun product aanprijzen in het programma van Harry Mens. Ja, klopt. Bij de volgende vraag kun jij uh, die drie punten opvijzelen met nog eens vier maximaal. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. Uh, de vraag daarbij is wie bedoelen we? Als je het denkt te weten, dan, uh, dan zeg je stop. 4. Ik ben dol op een broekpak. 3. Ik ben niet welkom op de feestjes van Berlusconi. 2. Ik ben de machtigste vrouw ter wereld. Angela, stop, Angela Merkel. Ja, dit, dit was bijna een makkie voor jou, had het kunnen ja. zijn. Ja. ja. Ik ben dol op een broekpak. Had je toen niet al zoiets van, nou... Um, ik ha, uh, ja, vandaag... Uh, in Duitsland wordt ze vaak moedie genoemd. Of vandaag in alle kranten dus. Uh, hebben we vanochtend nog reintjes over gemaakt. Ja. Dus. Nou, oké, okay, goed. Um, ze draagt net als Hillary Clinton altijd een boekpak. Berlusconi heeft meerdere malen duidelijk gemaakt dat Merkel uh, niet aantrekkelijk is. Mm. Uh, ik ben de machtsvrouw uh, ter wereld. Dat heeft Forbes uh, uitgeroepen. En de laatste aanwijzing was geweest, de Duitse coalitie heeft met mijn Europa plan ingestemd. Ja. Had je het zeker geweten. Goed, jouw nieuwsfactor hebben we vastgesteld op vijf. We gaan zo verder. Oké. Okay.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 Daardoor is er veel mis met de huisvesting van arbeidsimmigranten, zo oordeelt een Tweede Kamercommissie. Vooral de Polen zijn massaal hierheen gekomen. Vaak worden ook nog eens uh, slachtoffer van uh, uitbuiting door malafide uitzendbureautjes. Heeft ons land Poolse arbeiders slecht opgevangen? Of moeten de Polen blij zijn dat ze in ons land mogen werken? De stelling waarop u kunt reageren is, Nederland behandelt de Poolse werknemers slecht. Bent u daarmee eens of oneens, sms'en naar 7070, 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl, twitteren, hashtag standpunt. half twee de gast in standpunt.nl: Gerard Schouw, Tweede met voor D66... en lid van de commissie Koopmans die dit onderzoek deed. De stelling dus, Nederland behandelt de Poolse werknemers slecht. Julia Tesner, we gaan de tweede ronde spelen van de Nationale Nieuwsquiz. Jij moet er 28 uit 90 seconden zien te persen. Ik probeer het. <coughs> Lijkt me een hele opgave, maar we gaan het proberen. Als je het niet weet, roep je pas. Is goed. Oké, okay, komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land heeft zijn eerste module voor een ruimtelaboratorium China. gelanceerd? Is goed, FNV-bondgenoten voerden gisteren actie over een nieuwe COO in welke branche? Uh, baamte. Supermarkt. Het wettelijk aantal tv-zenders in het basispakket wordt verdubbeld naar hoeveel zenders? Um, 30. Een homoseksuele docent van de basisschool... uit welke plaats is naar de commissie gelijke behandeling gestapt... vanwege schorsing om zijn geaardheid? Um, Oostgeest. Oostgeest, is goed. Het ministerie van Suiker is afgeschaft in welk land? Um, Rusland. Cuba. In welk land is gisteren het startsein gegeven... voor de bouw van een hoge snelheidslijn? Um, momentje. Het uh, was uh, Marokko. Um, goed, is goed. Hoe heet het nummer dat Lange Frans een Treintje Oosterhuis... hebben opgenomen voor de film De Heinekenontvoering? ontvoering Ik ben weg. Bloedschabbers. Wiska Krakow, Krakow verloor gisteren met 1-4 tegen FC Twente. Hoe heet de trainer van deze Poolse club? Um, pas. Robert Maaskant, wie ontmoette gisteren een Franse journaliste die hem heeft aangekaart voor uh, Dominik van de is goed, welke universiteit is volgens de LS4 de beste van Nederland? Uh, momentje: Utrecht. Is goed, de woordvoerder van wie had vrouwenkleren aan toen hij werd gepakt? Um, van Gaddafi moet De ambassadeur van Amerika is in welk land op slaapkogel? is goed. Wie ontving gisteren de BUMA NL Award voor beste zangeres? Um, pas. Glennis Grace, de export van Europese landen naar welk Zuid-Amerikaans land heeft het de afgelopen half jaar Azeel. opnieuw een record. Dat is goed. Hoe heet de Nederlandse Bierbrouwerij die failliet um, is gaan? Uh, om. is goed. Welke berg keert voor het eerst in zeven jaar weer terug in de Giro? Stevio. Dat is ook goed. Ja, nou ja, je hebt, je hebt tien vragen goed. Hmm. Dat betekent dat jouw totale score uitkomt op 50. Uh, dat is mooi. Ja. Uh, maar niet goed genoeg. Ja. Althans, ja. niet goed genoeg om de week te worden. Jij krijgt uh, van ons twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. Ja. En onze en, lunchradio. Ik wil je hartelijk, hartelijk danken dat je hier was. Het was mooi om hier te zijn. Ik heb uh, Evelien Kortum aan de telefoon. Dat klopt. Ja, het is je gelukt, Evelien. Ja, ik ben heel blij. Jij bent de weekwinnaar, dat betekent dat jij 300 euro uh, krijgt van ons. Dat heb ja, je gewonnen. Kijk. Ja, met een prachtige score. Heb jij veel reacties gehad? Um, ja, dat het, uh, dat het wel een goede score was en zo. Dus um, ja, ik, ik ben er heel blij mee. Ik, uh, ik sta even een rondendansje te doen, <laughs> als je het niet erg vindt. Ga lekker een rondendansje doen en blijf het ook vooral <laughs> ja. doen. Ga je nog iets bijzonders met die 300 euro doen? Um, nou, ik vertrek dit weekend uh, uh, een jaar naar uh, Engeland. Dus ik kan het heel goed gebruiken. Evelien kortom van harte gefeliciteerd. En Dank veel plezier. We zijn straks terug met het tweede deel van Lunch na het emotionaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Er zijn weer dagaanbiedingen bij Expert. Alleen morgen een Bosch 1600 torenwasautomaat met 6 kilo vulgewicht. en Vario Perfect voor maximaal wasresultaat van 779 voor maar 495 euro. Wees er snel bij, want anders is het dagaanbieding op is op. Van Expert's kun je meer verwachten. Hallo, ik ben Karin Bloemen.